Ariel Hageman met het NOS Journaal. Gemeente Heerle wil aan het eind van de middag weten of de appartementen boven winkelcentrum Het Loon veilig zijn. Afgelopen nacht werd besloten tot evacuatie van de bewoners. omdat de veiligheid niet langer kon worden gegarandeerd. Aanvankelijk werd aangenomen dat hooguit een deel van het winkelcentrum zou kunnen instorten. maar later bleek er toch angst voor een domino-effect. Nu wordt onderzocht of de appartementen gevaar lopen. Als blijkt dat het appartementengebouw veilig is, kunnen de bewoners nog niet definitief terug. Ze mogen van de gemeente Heerde alleen wat spullen uit hun huis halen. In Gorkum is een woonboerderij van 200 jaar oud door brand verwoest. Volgens de politie was het een zeer grote brand. Hij brak vannacht uit en legde binnen een paar uur de hele boerderij in as. De twee bewoners waren niet thuis. De oorzaak van de brand in Gorkum is nog onduidelijk. De politie sluit de brandstichting niet uit.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 Het weer. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Morgen bewolking met in het noorden en uiterste zuidoosten kans op een bui. Er staat een stevige zuidwestenwind. Temperatuur tussen 7 en 10 graden.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 Het punt van uh, SV Salford uh, voelde een beetje aan als een winst. Ja, ja. ja no, no. 4-1 uh, tussenstand uh, Kastricum, SV Salford. Hoe het uh, verder gaat verlopen worden, zo rond kwart over vier van uh, Sean Lemmons. Welkom bij het derde en laatste uur van Salford op zaterdag. Met Womack en Womack als eerste plaats in 3 drops ...voor Zandvoort en de regio. En in die tijd uur hebben we vast zeker nog uh, heel wat onderwerpen, Albert Jan? Jazeker, maar allereerst uh, v, rond de klok van kwart voor vijf... het gedicht van de week. En het is geschreven door een dame... Wow. ...die aardig op de hoogte is van uh, de, een aantal dj's van CFM. Een aantal dj's. Kom jij erin voor? Ik kom daar niet in voor. Pascal? Uh, Pascal komt erin voor. Jij komt erin voor. Kom ik er ook in voor? Nee, jij... Rudy komt erin voor. Dus uh, ik zou zeggen, kwart voor vijf luisteren naar het gedicht van de week. Uh, verder gaan we natuurlijk even kijken naar de loting van het EK-voetbal van gisteravond. Uh, over de poolindeling. Ja, mooi poeltje. Ja. <laughs> en uh, uh, De heren hockeyers zijn weer bezig met de Champions Trophy. Die hebben vanmorgen uh, hun eerste wedstrijd gespeeld. We hebben nog wat Formule, nieuws, Formule 1 nieuws. Uh, er is weer een mogelijkheid voor uh, Nederlandse amateur om zich op te geven voor het prestigieuze Alfred Dunhill gebeuren, Maar dat is een amateur toernooi. En als we tijd hebben gaan we ook nog even naar het voetbal. Uh, uiteraard naar het voetbal om kwart over vier. Naar het slot van uh, Castricum, SV Zandvoort. Met een tussenstand van 4-1. En natuurlijk veel muziek. Hier is the band on the run. Dat was Paul McCartney en Wings en de band on the run. Bijna kwart over vier, bij de einde van de voetbalwedstrijd van vandaag. Kastricum SV, Sandvoort. Is er nog verandering gekomen in het doel, uh, doelsaldo, uh, Sean? Ja, ja, ja, ja. Uh, de 4-1 was het gemaakt en toen was binnen een minuut de 4-2. Die werd helaas geweest. en toen kregen we ook nog eens een keer... Ja, de gifbeker is heel... Ja, heel ver drinken dan. En de 5-1 staat hier op het scorebord. Uh, totaal uitgespeelde verdediging. Kast ik hem die gewoon met, massaal gewoon met alle naar voren gaat. Kunnen ze ook doen met deze voorsprong. Iedereen wil waarschijnlijk zijn doelpunt maken. Uh, de kopjes zijn nog niet zo gaan hangen. Als ik had gehoopt. Maar nee, dat wordt voorkomen dat het 6-1 wordt. Maar het, het, het is hier 5-1. En ik denk ook dat er nog een paar minuten te spelen hier het gebeurd is en dan het ook 5-1 blijft. Maar uh, Sander moet maar wel uh, de de sokken optrekken, de pels aan de boeken doen en dan weer naar volgende week gaan kijken uh, naar de volgende wedstrijd thuis tegen uit mijn hoofd gezegd DTHEDW om die ja. De zwarte bladzijde van vandaag ja. is snel nou mogelijk te vergeten. Oké, okay, John, nogmaals hartelijk dank voor uh, je verslaggeving uh, vandaag in plaats van Joop. Joop nog een harte beterschap. En John, uh, hartstikke bedankt en we gaan elkaar zien. Ja, oké, okay, dankjewel en tot jongens, hè? Tot, ja, maar, mocht er nog veranderingen verandering in de eindstand komen, horen we het graag nog even van je, John. Ja, ja ik hoop niet dat, uh, ja, hoogheid dat het vijf... 5-2. Uh, dat mag je altijd melden. Maar, uh, maar dan, uh, dan meld ik me nog even. Oké, okay, dankjewel John Lemmers voor je bijdrage van vandaag. En dat uiteraard in plaats van Joop van es, nogmaals van harte Peterschap. Hier is Steve Wimwoods. High love. Ja. Games van Lana Del Rey. Gaan we naar de voetbalgames. Ja. en Hoe wel... gaan we het daar nog over hebben? Gaan we ja, want we kregen net nog even een nagekomen bericht. Ik zeg het niet. De eindstand Castricum SV Zandvoort. Heb jij het goed verstaan? Nou, ja, iets van 7-1. 7-1 is het geworden. 1. Grootste verliespost van SV Zandvoort sinds Heugenis. Goed, gaan we door naar de Euro 2012. En wel het EK-schema. Nou, zoals u wellicht allemaal weet... is gisteren daar de loting verricht... om uur door niemand minder dan Marco van Basten. En dankzij Marco van Basten is Nederland ingedeeld met Denemarken, Duitsland en Portugal. Oh, mooi poeltje. Er wordt nu al gesproken over de poel des doods. Nou, dat was vorige keer ook al het geval. Maar dat, toen was Nederland er glorieus doorheen. Maar goed, het is een, uh, het is een moeilijke pool. Met uh, natuurlijk weer de klassieker Nederland-Duitsland. Dat, uh, dat wordt weer kla een klassiek komen dan, uh, voor de Nederlanders. Volledigheid halve nog even de andere drie pools. Uh, de pool A: Polen, Griekenland, Rusland en Tsjechië. Nou, dat is natuurlijk Griekenland en Rusland met als, uh, als spannende outsider Tsjechië, denk ik. In groep C, Spanje, Italië, Ierland en Kroatië. Nou, normaal gesproken zouden Spanje en Italië door moeten natuurlijk. En uh, Kroatië kan natuurlijk, uh, is natuurlijk ook een outsider die je niet moet onderschatten. En in groep D, de Oekraïne, Zweden, Frankrijk en Engeland. Nou dat, dat wordt een pool. Dat, dat kan alle kanten op. Want Frankrijk is niet meer wat het was. Engeland ook eigenlijk niet meer. Ik hoop wel dat ze doorgaan, want ik hou van dat soort voetbal. Maar goed, uh, dat wordt een pool. Uh, die, dat kan alle kanten op. Maar in ieder geval, Nederland begint op 9 juni uh, in het... In Sharkov in de Oekraïne, in het Metalist Stadion om zes uur thuis. Uh, ze spelen als het ware de thuiswedstrijd Nederland tegen Denemarken. En uh, als ik de nieuwsberichten moet geloven worden, de reizen nu alweer geboekt. Ja, dat begrijp ik. Ja, zo. Oké, okay. mooie wedstrijden voor de boeg dus voor het Nederlandse elftal. Met... Zo moet je het gewoon zien. De maand juni vrijnemend voetballiefhebbers. Ja, mooie, gewoon goede wedstrijden die we allemaal gaan zien. Ja, toch, helemaal geweldig. Hier is Imagination. So torn apart with bitter edges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 much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, I feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the Helemaal als de donkere dagen voor kerst weer aan de gang zijn, dan is dit zo lekker, hè? Michael Jackson hoorde je en Heal the World. Ja, en uh, terwijl wij uh, dus de, de, de voetballoting hebben gekeken voor het EK... Uh, zijn momenteel de hockeyers, de, dan heb ik het over de mannenhockeyers... die, zijn, uh, die hebben vanmorgen bij de Champions Trophy in, in Nieuw-Zeeland... de eerste hindernis redelijk soepel genomen. Oranje versloeg in Auckland, Outsider Zuid-Korea met 2-0. Daarmee rekenen de nummer 3 van de wereld af... met een serie slechte resultaten tegen de nummer 6 van de mondiale ranglijst. En in de aanloop naar dit toernooi hebben ze nog een uh, oefenwedstrijd gespeeld tegen Australië... Australië is de gedoodverfde favoriet uh, voor deze Champions Trophy. Mm -hmm. En toen ging Nederland nog uh, roemloos ten onder met 3-0. En weet je nou welke wedstrijd de morgenochtend Nederlands elftal moet spelen? Geen idee. Om 6 uur tegen Duitsland. Oké. Okay. Dus ook morgenochtend op hockeygebied de confrontatie Nederland tegen Duitsland. Maar dan... Uh, de. Hey Zwarte Piet. Dag Zwarte Piet. Dag Zwarte Piet. Die moet weer aan het werk, die Zwarte Piet. Maar goed, morgenochtend 6 uur, Nederland-Duitsland in het kader van een Champions Trophy. Is het en, nog ergens met... te volgen of niet? Over hockey, nee, op de radio denk ik. Op de radio, op ik, morgen... je ik sprong mijn bed uit, ik liep naar de, naar de televisie, maar er waren geen beelden. Zo meteen over het tweetal plaatjes, het gedicht van de week. Blijf daarvoor luisteren en daar zie je hem. Je Feels like fire I'm so in love with you Dreams are like angels They keep bad at bay, bad at babe Love is the light Scaring darkness away yeah. I'm so in love with you hurts the soul Make love your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 Sit down wait. They Nou, mijn collega Albert Jafoor zit keurig op zijn plekje en wacht maar af tot het plaatje afgelopen is. zit die Sidney en Sid and Wait. En daarmee is het kwart voor vijf geweest, hoog tijd voor het gedicht van de week. George, Rob, Rudy, Aldo, Daan. Mo en Hans Welgekomen, niet gebleven Ook al hadden jullie de kans Geen de ware, geen die ene Elk de roede, elk de gart Allemaal zijn ze verdwenen Uit het oog en uit mijn hart Mr. Perfect is een blinde Mr. Wright ziet niet zo scherp Help die oen om mij te vinden Draag een glitter om mijn sjerp Wijs de dwaas de juiste kant op, spelt iets prachtig op mijn handsop. Lok die stumper naar mijn deur met zijn favoriete geur. Geen genade voor de ware, hier wat rouge, daar mascara. Geef die stakker kans nog keus, sprenkel mijn geurtjes genereus. Trek mijn mooiste kloffie aan. Laat hem merken wat ik kan. Wat ik weet en wat ik vind, dan heb ik. Aan de DJ Geen Kind. Dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM. Elke zaterdagmiddag toren zo rond kwart voor vijf. Ja, kleine lach kan ik kan... <lacht> Nou hier, het is dus tijd dat jullie wat gedaan hebben. Ja, oké. Okay. <lacht> Heb je ook een gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie at redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio... Na het gedicht van de week hoorde dus je eerst Madonna in like a virgin. Puur toeval is het, ja, puur, puur toeval. Puur toeval. <laughs> toeval. En daarachteraan Trace een Lekkere muziek om een lekkere bed te zwingen. Je hoorde I Can Break Away. Nou, wij gaan er wel zo meteen vandoor. Break Away. Ja. Maar uh, ja, gaan we gaan plek uh, maken voor Entertainment for You. Vanmiddag met Roy. Goedemiddag Roy. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat uh, ga jij vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zeven? Nou, we hebben in ieder geval een interview met zangeres Susie. Zij uh, is net een beginnende zangeres en uh, zij gaat een singeltje uitbrengen en daar is binnenkort uh, de cd-presentatie van. Daar gaat ze alles over vertellen. En we hebben zanger Michel Wolzing, ja, niet bekend in deze regio, maar wel in de regio Limburg. En hij heeft een single uitgebracht speciaal voor UNICEF en hij... Hij heeft al echt behoorlijk veel van verkocht. En hij staat gewoon in de top 100. Dus daar gaat hij zometeen alles ook over vertellen. En we gaan natuurlijk dat singeltje draaien. Want ik ben wel benieuwd hoe dat klinkt. Ja, singt hij echt in, de, in het Limburgs? Of? Nee, wel gewoon in het Nederlands-talige genre. Dus het zou ook wel een hitje hier in Noord-Holland kunnen worden hoor. Nou, we gaan het afwachten. En ja. ook nog shownieuws. Show ja, shownieuws natuurlijk met popstar Henry. Net ja. zo elke week. Dus, uh, en Rudy, ja, die zit vandaag op bij Ajax. Dus die is er vandaag niet. Nee. Uh, Ajax, uh, Ajax. Geef me eens ongelijk. Heeft uh, een jaarkaart geloof ik. Hè? Ja, ja, ja. Moet ja. nou, je ook blij mee zijn met zo'n jaarkaart. Ja, die had ja, ja, toch. <laughs> Goed, dus na vijf uh, gaan, komen we terug met Entertainment for You. Met ja. Roy van Buringen. Heel veel plezier Roy. Yes, veel plezier. Oké, okay, dat was uh, Roy van Buringen. En dat waren wij ook alweer. Zit het er alweer op? Het zit er alweer op. Ja, en uh, Rudy en Aldo zijn er morgen bij sick van 2 tot 5. Dus ook weer een live uh, uh, uh, presentatie vanuit uh, het Gasthuisplein en vanuit de studio natuurlijk. Maar uh, onze reis zit er voor vandaag weer op. We, gaan ja, we, was, hebben, uh, we hebben wel wat na te bespreken. Dit was ja? vandaag de dag. De dag dat ze speelden tegen Castricum en met ja. 7-1 verloren. Dus het wordt een memorabele dag. Oké, okay, ja. volgende week doen we het gewoon weer opnieuw. Ja, met dan de zijn we weer. Weer zo. Voort. en hopelijk u ook aan de radio gekluisterd. En blijf luisteren, want de programma's van CFM zijn de moeite waard. Zometeen entertainment voor u. Graag tot volgende week. Dag. Some things in They can really make you made. Other things just make you swear and curse.